Mark Hokken met het NOS-journaal. De twee politieagenten die vrijdag in de Amerikaanse stad Buffalo een man van 75 tegen de grond werkten. worden aangeklaagd voor geweldpleging. Het slachtoffer liep tijdens een vreedzame demonstratie. richting de oproerpolitie en werd door de agenten neergeslagen. De bejaarde man raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. De twee agenten werden meteen geschorst. Uit onvrede over die schorsing hebben 57 collega's van de politiemannen hun functie neergelegd. Ze zeggen dat de twee agenten alleen maar bevelen opvolgden. In verschillende plaatsen in de VS zijn voor de twaalfde dag op rij... protesten tegen politiegeweld en racisme. In Washington wordt een recordopkomst verwacht van 100.000 tot 200.000 betogers. Om een gespannen sfeer te voorkomen is de nationale garde niet bewapend. Gisteren werd in Europa, Azië en Australië gedemonstreerd. In veel steden waren meer dan 10.000 mensen op de been... Bij de demonstraties in Nederland, in Tilburg en Eindhoven, waren er veel minder mensen. In Eindhoven kwamen wel zo'n duizend meer betogers dan verwacht, maar dat leidde niet tot problemen. Bij een protest in Basel deelde de politie mondkapjes uit aan de demonstranten. Ongeveer 5.000 demonstranten hadden zich verzameld in de Zwitserse stad. Veel meer dan het toegestane aantal van 300. Maar in plaats van de betogers naar huis te sturen, deelden agenten dus mondkapjes uit. In het Friese dorp Molenend is een man gisteravond doodgestoken. Een andere man is zwaar gewond geraakt en ligt in het ziekenhuis. Het steekincident was in een woning. Wat er aan de hand was, is nog niet duidelijk. De Friese politie heeft een verdachte aangehouden. Een man van 27 uit Tietjeerkstra deel. Dat is de gemeente waar Molenend toe behoort. Het weer, het is wisselend bewolkt... met in de westelijke helft van het land enkele buien. Mogelijk ook met onweer. Het is zo'n 10 graden. Overdag opnieuw enkele buien, met ook kans weer op onweer. In de middag wel wat droger. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Life is a death floor. Is this a real life? Is this a real life? What? Oh. to the old school.